Venezuela heeft langs de grens met Colombia 17.000 militairen gestationeerd. De operatie is onderdeel van een grote anti-smokkelcampagne, waarbij de grens de komende 30 dagen s'nachts wordt gesloten. Vooral vaten met benzine worden veel gesmokkeld, omdat nergens ter wereld de benzineprijzen zo laag zijn als in Venezuela. Geschat wordt dat zo'n 100.000 vaten per dag naar Colombia worden gesmokkeld. Drugsbendes en linkse rebellen verdienen er grof geld aan. Curaçao houdt voorlopig geen bolletjeslikkers meer aan. Het is op het hoofdbureau van de politie zo vies dat de drugscouriers daar van de GGD op het eiland niet meer mogen worden opgevangen. Bolletjeslikkers mogen gewoon doorlopen en naar Amsterdam of Düsseldorf vliegen. Daar worden ze dan alsnog aangehouden, omdat Curaçao de namen van vermoedelijke bolletjeslikkers wel doorgeeft. De toestand op het hoofdbureau is al langer een zorg. Eerder dit jaar kwam al aan het licht dat de riolering niet werkt en dat het in het gebouw stinkt. Het weer, de meeste buien trekken over de kustprovincies... maar ook landinwaarts is hier en daar een bui mogelijk. In de loop van de ochtendperiode met zon en af en toe nog steeds een bui. Vanmiddag ook kans op onweer en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jon Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen... en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden... want niet alle controles worden aangekondigd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 Make it right,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 di equilibrio dei sentimenti cercare nei miei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 Ik heb een beetje kwaad. Ik heb Voilà, het lachen, Des gerusés et ces flashs qui annent à la télé chaque jour et les sangs qui la couleur de l'amour et les qui traînent te ah, keren mm. dus